Acht uur jobboot met het NOS-journaal. Bij ING kan op beperkte schaal weer via internet worden gebankierd. Sinds het begin van de middag konden klanten geen gebruik maken van Mijn ING... en de app voor mobiel bankieren. Vannacht is er onderhoud gedaan aan de site... maar volgens ING heeft de storing daar niets mee te maken. ING hoopt dat de problemen vanavond nog verholpen zijn. De voormalige Formule 1-coureur Jos Verstappen is in Roermond... met zijn auto ingereden op zijn ex-vriendin... De vrouw van 24 hield er kneuzingen en schaafwonden aan over. Ze moest in een ambulance worden behandeld. Verstappen is na het incident weggereden. Hij meldde zich vanmorgen op het politiebureau en is gearresteerd. Verstappen werd in 2009 veroordeeld voor het belagen van zijn voormalige vrouw. Hij kreeg toen een voorwaardelijke celstraf van drie maanden... en een boete van 1650 euro. De Duitse president Wolff heeft zijn excuses aangeboden... voor het telefoontje met de hoofdredacteur van de Bildzeitung...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 Het weer, regen met veel wind aan zee, kans op een zuider-wester Morgen pittige buien met onweer, hagel en zware windstoten. In de kustgebieden opnieuw kans op storm. Het is wel zacht, morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen. Zijn op de dan altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. Deze hele week praten we in twee dingen met mensen die dit jaar 65 hopen te worden. Of al net geworden zijn. 65 jaar dus. En dan denken we aan dit soort dingen.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 Geboren op 22 november 1947. Hij won het wereldkampioenschap Allround Schaatsen in 1975. Nou, nou, nou, ik roep alle engelen bijna uit de hemel op dit ogenblik. Want nu gaat het spannen 15, 24, 9. En dat houdt dus in dat Harm Kuipers toch wereldkampioen is geworden. Wat is dat in de gevecht geweest? Na zijn schaatscarrière werd hij arts en hoogleraar sport, beweging en gezondheid. Topsport kan absoluut zonder doping. Nu vecht hij al twee jaar tegen een agressieve vorm van prostaatkanker en geeft die voorlichting over de ziekte. Ik heb gemerkt, uh, toen bij mij de diagnose duidelijk werd... dat de voorlichting van prostaatkankerpatiënten eigenlijk heel slecht is. Harm Kuipers, dit jaar 65. Goedenavond, Harm Kuipers. Ja, goedenavond. Ja, elke dag eindigen we dit overzichtje van onze gasten met de zin dit jaar 65. Maar voor u is dat uh, helemaal niet zo vanzelfsprekend, hè? want u bent ongeneeslijk ziek. Uh, ja, dat klopt. Maar uh, wanneer ik de statistieken zo bekijk, dan denk ik wel dat ik de 65 ga halen. Ja, dat, dat, dat hoop ik met u uiteraard. Hoe gaat het met u? Nou, het gaat redelijk goed. Mijn prostaatkanker is uh, op dit moment redelijk goed onder controle. Dus die reageert op de behandeling. Maar ik heb sinds kort een tweede vorm van kanker erbij gekregen. Een uh, sloklarmkanker. En daar ben ik voor geopereerd. En nu is niet alle weefsel weggehaald. Dus ik moet nog nabehandeld worden. En ja. dat is een veel... Uh, prostaatkanker is vervelend, maar de slokdarmkanker is nog vervelender. En wat, wat is de prognose? Uh, ja, ik hoop dat ik bij de, het kleine percentage hoor die dus helemaal geneest. Maar ja, dat weet je van voor natuurlijk nooit. Uh, ik, ik word nabehandeld en met chemo en bestraling uh, waarschijnlijk binnenkort... En ja, je hoopt dan dat alles weg is en alles wegblijft. Ja. Maar ja, zeker is dat natuurlijk niet. Nee. Uh, u werkt nog steeds aan de universiteit, maar u bent al jaren aan het afbouwen. Ook, ook voordat u ziek werd, besloot u daartoe. Uh, daar wil ik het met u over hebben en uh, ja, over het leven met, met kanker. Uh, want u bent natuurlijk arts, hè? onderzoeker ook. Ja. En u heeft uiteraard veel kennis over kanker. Wat ik me nou afvroeg, wilde u die kanker zelf ook zien, onderzoeken? Van uzelf? Nou, ik heb uh, ja, door mijn medische achtergrond en in het feit dat ik in aan en Universiteit werk en daar ook behandeld wordt. Uh, ik heb toevallig vanmorgen nog met de, een van de radiologen de beelden bekeken van de, die onlangs gemaakt zijn. Uh, ik heb ook met patholoog patoloog dus de, door de door microscoop gekeken naar hoe dat eruit ziet. Want ik wil toch ja, graag alles ervan af weten. Ja, en, en wat denkt u dan? Want u heeft dus kennis en dan kijkt u naar uw eigen kankercel. Ja, op zich heb ik er toch een zekere afstand van. Hè. Soms, soms is het net uh, of ik over een patiënt praat. Dat ben ik dan zelf. Maar ja, zo, zo voelt het soms wel. Uh, kijk, je, je, je hebt dagelijks uh, ermee te maken. Maar je moet er ook weer niet te veel aan denken. En uh, ja, ik heb het. En je wordt er elke dag aan herinnerd. Maar ik ben er niet uh, zeg maar de hele dag mee bezig. en uh, wil er alles van af weten. maar aan de andere kant denk ik, van, nou ja, we zien wel. Dus ik ga niet zitten piekeren of zo, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Want ja, ik, ben nu nog, ik voel me heel gezond, ik kan mm -hmm. eigenlijk alles nog doen. En ik wil vooral genieten van, uh, van zeg maar de goede gezondheid nog. En hoe wordt u er elke dag aan herinnerd? Uh, nou ja, je moet pillen slikken, medicijnen slikken. Ik ben een paar weken geleden geopereerd. Uh, weer behandeling gehad voor de prostaatkanker. Dus ja, je zit in dat medisch circuit. Dus ja, jouw agenda wordt voor een deel bepaald... door uh, zeg maar, naar ziekenhuizen ja. lopen en, en hier naartoe. Dus uh, ja, dat, dat, dat kun je gewoon niet ontlopen. Nee, Uw uh, voormalige schaatstrainer, Dick Boon... Uh, met wie u ook nog steeds bevriend bent. Uh, die zegt dat hij bewondering heeft voor de manier waarop u met de situatie omgaat. Wij spraken hem en hij zegt erover het volgende. We hebben elkaar uh, net uh, nieuwjaar nieuw jaar gewenst. En uh, we hopen dat het ook, ook een, inderdaad een goed jaar zal worden. En als je hem daar zo hoort praten, dan is het net alsof uh, nou het heel gewoon is... Maar zo is het, in de, is het natuurlijk niet, want hij heeft ook wel eens aan mij doorgegeven dat het toch wel heel uh, hectisch en uh, heel emotioneel is. En welke momenten bent u emotioneel? Want nu klinkt u ook behoorlijk nuchter eigenlijk, hè? Nou zeggen, het meest uh, gevoelsmatig, het meeste impact uh, op mij was toen ik uh, hoorde dat ik prostaatkanker had. En vooral toen ik dus na een paar weken hoorde dat het uitgezaaid was. En dat het daarmee in principe ongeneeslijk is. Nou is dus prostaatkanker, kun je vooral door hormoonbehandeling heel lang onder controle houden. Nou heel lang, een aantal jaren vaak onder controle houden. Maar dat moment van dat je ongeneeslijk ziek bent, dat het weliswaar nog een paar wel een aantal jaren kan duren, maar dat je ongelijk ziek bent... dat had toch een grote impact op mij en de familie natuurlijk. Nou, toen ik de diagnose van die slokdarm, dus een aantal weken geleden... Ja, een paar maanden geleden inmiddels kreeg... Uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Het is een veel vervelende soort, vervelender soort dan die prostaatkanker. Toen had het toch op mij en de familie uh, zeg maar niet zo'n effect... dat je helemaal uit het veld geslagen was. Want ja, we hadden natuurlijk alles al een keer meegemaakt... En we konden daar veel sneller mee uit de voeten en mee omgaan... en toch ja, zeker een zekere nuchterheid bewaren... dan zeg maar, twee jaar geleden toen die prostaatkanker hoorde. Dus ja, je, je, je leert ook mee omgaan. En ja, ons motto is gewoon van... zolang je gezond bent, moet je vooral genieten van alles wat je kunt. Mm. En ja, we zien op het strand. Ja, en dat, dat, dat lukt u dus een heel groot gedeelte van de dag. Maar er zijn natuurlijk ook momenten, tenminste dat denk ik dan... dat het u ook niet lukt om daarbij te kunnen bij die positieve inslag... Ja, kijk, over het algemeen moet ik zeggen dat, het, uh, dat ik emotioneel uh, nu deze, in deze periode niet zo snel meer uit het veld geslagen ben. Uh, kijk, nee. af en toe dan, uh, ja, als je op tv soms dingen ziet, hè, geconfronteerd wordt met uh, de dood, de mensen die zo'n situatie hebben, ja, dan, dan is het soms wel even moeilijk. Maar bijvoorbeeld een paar jaar geleden, toen ik, was ik ook die film aan het kijken van een vrouw gaat naar de dokter. Ja. Ja, toen had ik net dezelfde diagnose gehoord. Nou, die film heb ik uitgezet, dat kon ik toen niet zien. Dat zou ik nu wel weer kunnen. Die film zou ik nu waarschijnlijk zonder veel problemen kunnen bekijken. Dus je, je leert daar toch op een bepaalde manier mee omgaan. En is dat dan um, een soort acceptatie dat de dood nadert? Is dat het waarom je het nu zou kunnen? Nou, dat hoop ik niet dat de dood al nadert. Kijk, je zit in, je zit in het traject... Uh, je weet dat dat verkeerd kan aflopen. Uh, de prostaatkanker die kan ja, op elk moment in principe kan die weer actief worden. En dan is hij niet meer te remmen. Mm -hmm. Maar de prostaatkanker is toch een langzaam voor, groeiende vorm van kanker. Dus dat, Zelfs als hij een gegeven moment begint te groeien... dan kun je vaak nog wel één tot twee jaar vooruit voordat echt ja, de dood nadert. Ja. Uh, die, die slokdarmkanker is veel agressiever. Als je, als je daar niks doet, dan is het echt binnen een paar jaar is gewoon einde verhaal. Dus... Uh, dus ja, je weet dat je het hebt en je weet ook dat het, dat het verkeerd kan aflopen. Nou ja, en u maar, weet ja, dus dat, ik ga er echt niet over... dat het een paar jaar ja, ik... nog gaat duren. Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen... Zijn ik, hoop, dat... ik hoop in ieder geval dat het nog een paar jaar duurt ja. en ik hoop nog iets langer dan een paar ja, jaar. Natuurlijk, ja, natuurlijk, ja. dat begrijp ik. Maar is het dan zo dat u elke dag denkt, ja, ik moet de dag wel nemen uh, en ervan genieten. Want ik heb een paar jaar weliswaar, maar maar een paar jaar. Ja, maar ik, ik heb altijd al de instelling gehad, voor ik die überhaupt kreeg, van uh, het leven is eindig. En je moet vooral uh, datgene doen wat je leuk vindt en wat je, wat, je, wat je plezier in hebt. Dus die instelling had ik al. Toen ik die, die kanker kreeg, dan ben ik natuurlijk nog iets bewuster uh, met uh, dat soort dingen bezig. Maar het is niet zo dat, bijvoorbeeld dat mijn leven helemaal veranderd is en dat ik nu dingen doe die ik in het verleden niet deed of, of niet zou doen... Uh, ja, eigenlijk leven we gewoon precies op dezelfde manier dan uh, dat we deden. En ik heb ook niet zo, wat sommige mensen hebben van... Uh, van god, ik wil dat nog doen, ik wil dat nog doen. En ja, wat ik op dit moment doe, dat doe ik met heel veel plezier. Alles wat ik ooit had willen doen, dat doe ik nog steeds of ik heb het gedaan. Dus er is eigenlijk niks zo van waar ik denk van, god, het is niet af. Nee, nee. Dus als het plotseling zou eindigen, dan heb ik niet het gevoel van... God, ik, ik ben nog lang niet klaar. Nee, nou, wat heerlijk trouwens voor u. ja. Het feit dat u natuurlijk vroeger topsporter was, hè? Uh, is die nog relevant, denkt u, met de manier waarop u ermee omgaat? Nou, ik denk wel de, de vechtersmentaliteit. Want uh, kijk, op zich, uh, ja, ik, ik doe daar meestal wat luchtig over, maar je hebt natuurlijk toch wel wat. Hein, je hebt last van bijwerkingen, uh, straks moet je straks chemo hebben en bestraling. Ik heb ook bestraling gehad voor die prostaat. Het zijn op zich allemaal geen leuke dingen, het heeft toch wel impact op je leven... Uh, ik probeer altijd om op heel positief te blijven. En vooral te vechten daartegen. En, en ja, vooral de positieve kant te blijven zien. En ik denk dat mijn topsportmentaliteit, uh, zeg maar, vechtersmentaliteit, niet opgeven. Dat dat toch wel uh, helpt om hier nu ook mee om te gaan. Want ook ergens las ik dat u het niet als een strijd ervaart. Nee, nee, want mensen zeggen tegen, ja, je moet vechten. Ja, vechten. Ik, bedoel, ik doe mijn best om het beste ervan te maken. En om de behandeling te doen en, en ja, datgene te doen wat nodig is. Maar ik ervaar het niet als een, een gevecht. Kijk, dat, dat is natuurlijk een andere zaak. Wanneer je heel veel pijn hebt, eh, dat je constant naar pijnstillers moet en zo. Kijk, dan kan ik me voorstellen dat het een gevecht begint te worden. Dat je dat gevecht begint te voelen. Maar dat is nu eh, zeker niet zo. Nu bent u zelf patiënt hè? en eh, ja, altijd arts geweest... Wat, wat, wat is het effect van het patiënt zijn nu op het deel van u dat arts is? Nou, een van de, nou, ten eerste, het voordeel is dat je weet wat, uh, ja, wat je te wachten staat... Hè, of mogelijk te wachten staat... dat je alle informatie gemakkelijk kunt krijgen... dat je ook in het medische circuit heel gemakkelijk toegang hebt. En, hè, zo vanmorgen dat ik met de radioloog aan de beelden zit te kijken... Ja, dat zal een gemiddelde patiënt niet zo snel uh, kunnen... Uh, dat is een belangrijk voordeel. Een ander voordeel is dat je natuurlijk ook als patiënt kijkt... van, van hoe, hoe, hoe zit dat medisch circuit in elkaar. En het feit toen ik bij die prostaatkanker geconfronteerd werd... zag ik dat de voorlichting aan patiënten... dat dat, ja, dat, dat eigenlijk heel vaak uh, niet goed gaat. Dat mensen slecht voorgelegd worden. Nou, ik dacht van ja, maar ik, ik zit in een positie dat ik er misschien iets aan kan doen. En dat ben ik ook gaan doen. Hè. Ik zit vooral bij de uh, Prostaatkankerstichting. Ben ik ben als vrijwilliger. Ik geef lezingen voor Toon Hermanshuizen, voor lotgenoten... En uh, ja, ik heb toch het gevoel dat ik daar uh, mensen mee kan helpen. Uh, Want wat bij de slokdarm kanker slokdarmkanker is... Nou, ik, ik leg ten uit wat is kanker? Uh, dat, dat vooral kanker toch een langzaam groeiende vorm van kanker is. Ook de agressieve vorm is nog steeds een relatief langzaam groeiende vorm... waar je niet van de een op de andere dag aan doodgaat. Maar dat vertelt die uh, arts toch ook wel aan zo iemand, neem ik aan? Nou, vaak toch onduidelijk in, in, in medische termen, medisch jargon... Ja, ja. door die patiënt toch die boodschap niet krijgt. Een van de, van de grootste complimenten die ik uh, ook van patiënten kreeg nu... Eh, naar de lezing is van... God, ik begrijp nu eindelijk hè, een aantal dingen... die die specialist heeft wel iets uitgelegd, maar ja... Ik kon niet goed begrijpen wat hij nou bedoelde. Maar nu is me duidelijk hoe dat zit. Hè? Wat, wat de Gleason score is, hoe dat, wat de stagiering, hè? dus verschillende stadia, hoe dat in elkaar zit. En dat je inderdaad ook niet zo onmiddellijk in paniek hoeft te raken. Want dat er gewoon, ja, dat er is nog steeds tijd. Uh, omdat prostaatkanker gewoon een langzaam groeiende ja. vorm van kanker is. En, en, dat... en dat het grootste gedeelte niet agressief is. En dat geeft u voldoening nu? Dat u uh, iets kan bijdragen als het ware voor lotgenoten? Nou, het geeft in ieder geval, ja, het geeft in zoverre voldoening dat als mensen dus inderdaad uh, nou zeggen van, uh, ja, je hebt me geholpen bij beslissing nemen. Hè? Heel vaak worden, wordt een onrecht op uh, prostaten worden weggehaald door, door de chirurg, uh, terwijl het heel vaak niet nodig is. Nou, als ik dan ook van mensen hoor van, nou, ik heb gelukkig uh, na jouw lezing informatie heb ik nog eens een, keer een second opinion gevraagd. En inderdaad, mijn prostaat heb ik nog. En wat ben ik blij dat ik, dat niet, dat ik die operatie niet heb laten doen. Nou, dat zijn natuurlijk toch wel. Uh, dat, dat is datgene wat ik eigenlijk ook wilde bereiken. Dat, dat, dat je mensen probeert te helpen de goede beslissingen te nemen. Niet in paniek te raken, de, positief te blijven. En ja, dat lukt heel aardig. Tot half negen, twee dingen van Omroep Max. Met Margreet Rijntjes. In deze eerste week van het jaar praten we uh, met mensen die dit jaar 65 worden. Vandaag is oud-schaatser en arts Harm Kuipers mijn gast. Uh, ja, we spraken over uw ziekte, maar graag wil ik ook stilstaan... bij uh, ja, uw mooie ca carrière die u gehad heeft. Uh, ook als schaatser uiteraard. Uh, ja. Met het grote hoogtepunt, hè? het winnen van het WK in Oslo in 75. Ja, 1975. Ja, 1975. Ja. Ja. Uh, denkt u daar nog wel eens aan eigenlijk? Nou, ook dat is ook iets waar je heel vaak aan herinnerd wordt... Uh, vaak mensen die jou die je aanspreken uh, op universiteit waar ik natuurlijk nog steeds rondloop uh, ook mensen die uh, bijvoorbeeld studenten die vragen god mijn moeder of mijn vader vroeg of u die die kuipers bent ja. van dat schaatsen en die student natuurlijk ja die was niet eens geboren toen, nee. toen ik schaatste maar ja ik word er vaak aan herinnerd maar op een hele positieve manier ja want hoe denkt u er zelf van terug ja met veel plezier natuurlijk ik zeg vaak, als ik het, als ik het over moest doen, hè, ook al verdienden wij toen helemaal geen cent... als ik het over moest doen, onder dezelfde condities, zou ik het gewoon weer doen. Dus zo'n zo goede tijd is dat toch geweest. Dus ik denk er met heel veel plezier aan terug. Art Schenk, die uh, u ook wel bekend, uh, ook voormalig ja. schaatser uiteraard. Uh, die spraken wij vandaag over u en uh, luistert u mee wat hij zegt? Harm ja. is een man, die, uh, een mathematicus, die uh, allerlei dingen met zekerheid wil, uh, wil, wil doen... Ik denk dat het een, een hele serieuze trainer is geweest... die ze altijd uh, alle dingen heel uh, minutieus uitvoert. Het is een wetenschapper, het is een onderzoeker. Dat zat al in zijn schaatscarrière, denk ik. En vervolgens uh, heeft hij door, door al die zaken te benutten... is het hem gelukt om wereldkampioen te worden. En dat vind ik heel knap. Hartschenk, zei dat. Ja, is het zo dat u door uw onderzoeker zijn en wetenschapper zijn... Uh, Mathematicus, mathematicus, zoals hij zegt, dat u dat allemaal benut heeft voor dat schaatsen? Ja, dat denk ik wel. Ik, ik, eh, qua zeg maar, atletisch vermogen eh, was, ik, was ik goed, maar als schaatser, als schaatstechnisch, had ik niet het grootste talent. Ik heb dus door heel veel trainen, heel veel investering eh, heb ik, heb ik zover, ben ik zover gekomen. Ik was geen natuurtalent, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik was altijd met schaatsen bezig. Ook erover nadenken. En ik, ik, ik, ik maakte mijn eigen trainingsschema's. Uh, Dick Boon, die we zo even hoorden, die is, uh, dat was mijn trainer. Maar ik gaf in die tijd ook al cursussen voor de KNSB, voor de Schaatsbond, aan aanstaande trainers, ik gaf fysiologie. Uh, Dick Boon heeft examen bij mij gedaan, maar hij was tegelijkertijd mijn eigen trainer. Ja. Uh, dus ik, ik, zocht, ik zocht dus dingen uit bij schaatsen. Heb, uh, bijvoorbeeld een van de dingen wat ik. Uh, in, in die tijd, we spreken in de 70er jaren, introduceren was het belang van rust. Dus dat je niet alleen maar hard moest trainen, maar dat je ook op tijd moest rusten. Nou, dat is nog steeds actueel. We zien nog steeds schaatsers die overtraind zijn nu. We zijn nu meer dan 30 jaar verder. Ja, in die tijd was ik een van de eerste, ja, waarschijnlijk de eerste schaatser die dat riep. Die ook, ook gewoon af en toe een rustdag hield. Gewoon een dag daar ging ik niet schaatsen. In die tijd was dat gewoon, ja, dat was Not Dan. Ja, maar ja. ja maar... kampioen valt tegelijk. gelijk, dus ja, heb uh, ja, ja, dat ja, toch precies. wel geaccepteerd. Ja. Maar het was wel vreemd, ik toegekeken? gekeken. Ja, want u was sowieso een beetje eigen gereid, hè? Want u wilde inderdaad alleen trainen, ook niet in de kernploeg. Uh, is dat, was dat inderdaad... werd er toch een beetje naar u gekeken van, hmm, die Kuipers? Misschien wel, maar de, de reden dat ik niet in de kernploeg trainde was niet omdat ik zo eigen gereid was. Ja, dat ben ik wel een beetje natuurlijk, maar dat was niet de belangrijkste reden. Dat was omdat ik in Groningen studeerde, geneeskunde... Uh, wanneer je in een kernploeg zit, dat betekent dat je één tot twee keer per week... aan de centrale trainingen mee moet doen. Die zijn in Soesterberg of in Haarlem, in de Duinen. Dat kostte mij zoveel reistijd die ten koste ging van, van studietijd. Dat ik, en ik, bovendien, ik wist zelf ongeveer wel wat ik moest doen en wat ik niet moest doen. Dat Ik zei van nou, ik, ik neem die gok, ik bereid mezelf voor op mijn eigen in het gewest Drenthe. Ja, wel met een, een selectieploeg, maar ik, ik, ik doe mijn eigen trainingsschema's. En wanneer ik bij de Nederlandse kampioenschappen zo goed ben... dat ik me bij de eerste vier rijd, dan mag je naar de internationale wedstrijden... nou, dan, ja, dan ga ik mee. En dat heb ik dus een aantal jaren achter elkaar gedaan. Dus buiten de kernploeg mezelf voorbereid. En in de, bij de kampioenschappen van Nederland in de ploeg gereden... en dan vervolgens de EK en WK rijden. Had u nou zelf graag toch ook als wetenschapper die klapschaats ontwikkeld? Dat ontdekt en gedacht, ja, dat is natuurlijk nog veel beter fysiologisch gezien... Ja, nou, nou, ik ben wel betrokken geweest bij de ontwikkeling van de klapschaats. Ik heb het niet zelf bedacht. Ik, ik was ook nooit op het idee gekomen, hè, om even heel duidelijk te zijn. Dat was uh, Gerard jan van Ingerschenau, die dat uh, idee uh, had. Jammer, hè, dat, dat u dat tegen mij toen. <laughs> ja, nee, maar, nee, maar ik, gun, ik gun hem die eer ook. En die okay. eer verdient hij ook echt. Uh, hij zei tegen mij toen, god, hè, het idee van die klapschaats en zo. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het toen helemaal geen goed idee vond. Ik zei, Gerard, Gerard jan volgens mij is dat een slecht idee. Zei, dat dat schaatsers doen dat niet. En uh, ja, hij kon het allemaal wel voorrekenen dat, dat het allemaal goed was en dat het sneller ging. Ik zeg maar, ja, voor jij een schaatser zo ver krijgt om dat te uit te proberen, dan moet je van goede huizen komen. Nou, dat is hem toch gelukt. Hij is met junioren begonnen en de klampschaats is natuurlijk een revolutie in de schaatswereld geweest. Ja. Maar ja, de eerlijkheid gebied me zeggen dat ik er in het begin niet in geloofde. Nee, en wat gewoon gewoon puur, te puur technisch. Omdat ik dacht van ja, dat, dat is allemaal zo slap, dat gaat kapot en zo. Ja, ja, nou, ja. gelukkig heb ik het fout gehad. En ja. de klapschaat is natuurlijk toch wel een aanwinst in schaatsen. Nu bent u na uw carrière als schaatser de wetenschap ingegaan... of eigenlijk verder gegaan in de wetenschap als arts... aan de Universiteit van Maastricht. Daar heeft u jaren gewerkt. En daar werkt u trouwens nog ja. steeds. Maar daar heeft u nu niet meer de leiding. U bent aan het afbouwen. Maar dat heeft ja, u al besloten het het voordat u ziek werd. Hè? Wat, wat, wat was de reden ja. daarvoor? Nou, een aantal jaren geleden, dat is, uh, ik was geloof 58. En toen dacht ik, nou ja, ik moet nog 7, 8 jaar werken. Op dat moment hadden we een decaan, en ja, ik noemde vaak zijn bestuurstijl was nog een beetje voetzoekerbeleid, noem ik dat. Ja. Dus uh, wispelturig, vandaag naar links en morgen naar rechts. En overmorgen naar vooruit en naar achteruit. Dat ik tegen, tegen die man zei, jongen, ik word helemaal gek van jou. Ik zeg, zo wil ik niet de laatste jaren van mijn carrière wil ik, uh, doorgaan. Dus eh, bovendien heb ik, ik heb het 15 jaar heb ik voorzitterschap gedaan. Ik ga straks eh, met pensioen over een aantal jaren. Dus het lijkt mij verstandig om een eh, opvolger voor mij uit te zoeken. Dan kan ik me langzaam met hand terugtrekken. Hè, want ik wil het geleidelijk doen. Dus dat is een jaar of, jaar of 5, 6, 7 is dat geleden. En dat eh, u... ik, ik zag het om me heen gebeuren. Ik zag om me heen gebeuren dat collega's die werkten van eh, dus elke dag... tot op 65-jarige leeftijd, dan van de een op de andere dag stoppen en die zag ik over het algemeen in een zwart gat vallen. Want die wisten zich totaal geen raad met hun tijd. Uh, die voelden zich diep ongelukkig. Nou, ik dacht toen, ik, dat zal mij niet overkomen. Dus je moet hobby's houden, je moet bezigheden houden... en heel geleidelijk aan uh, je werk afbouwen... Uh, zodat die overgang ook heel geleidelijk gaat. En ja, dat heb ik zo gedaan. En uh, los van mijn ziekte had ik dat had ik daar ook gedaan. En welk, wat, Alleen, nu komt het er u... goed uit natuurlijk. Ja, want waar kreeg u tijd voor? Want ik, ik heb begrepen dat u een fervent uh, vlieger bent ook... Ja, ik, ik heb een vliegbrevet. Uh, ja, door mijn ziekte mag ik nu op dit moment even niet vliegen natuurlijk. Of nou misschien is het helemaal afgelopen, maar ik heb altijd, ik heb 20 jaar gevlogen. Uh, dat ging in de begintijd was het altijd een beetje in het weekend en ja, meer tijd had ik niet. Nou, ik ben dat geleidelijk gaan uitbreiden. Ik ben eerst eens dus één dag in de week gaan vrij nemen. Vanaf 58 kon dat toen. Uh, dat was mijn vrijdag. Nou, mijn vrijdag was mijn vliegdag. Toen ging ik met een paar maten vliegen. Uh, nog een, een paar jaar later weer een dag erbij. En ik heb mijn vliegactiviteiten uitgebreid met veel plezier. Ik speel piano, uh, ik fiets, ik, ik sport graag, uh, ik luister naar muziek, ik lees graag. Dus ik, ik heb nog steeds tijd tekort. En wat ervaart u daarboven in die lucht? De vrijheid. Uh, vliegen is voor mij een, een, een ultieme uh, een uitdaging, maar ook een ultieme uh, ontspanning. Ondanks het feit dat je met vliegen natuurlijk je hoofd erbij moet hebben. Maar je hebt totaal geen tijd om aan alle uh, dingen te denken. Als ik boven in de lucht zit heb ik, en ik kijk naar beneden... denk ik ook vaak, ja, al dat gemimmel daar beneden. Uh, <laughs> boven ben je, je bent letterlijk en figuurlijk... ben ik boven alles verheven en ik, ik, ik laat de wereld eigenlijk helemaal even los. En ik vind dat een heerlijk gevoel. Waarom mag u trouwens niet vliegen als je ziek bent? Bent u dan een gevaar op ja, dat, een dat zi dat zijn de, Ja, dat zijn de regels. Hè, van, uh, kijk, Stel dat ik nu in een vliegtuig zou stappen en uh, ik, ik zou mij zou iets overkomen wat op zich met de ziekte misschien niets te maken heeft, maar een verzekering zal natuurlijk onmiddellijk roepen ja. van oké okay, uh, die man is ziek, dus uh, ja nee dat, nee dat zijn de regels, dat is uh, heel streng. Dus ik mocht, na mijn prostaatkanker, mocht ik uh, eerst niet vliegen. Toen mocht ik, zelf moeite gedaan. Heb ik voor elkaar gekregen dat ik met safety pilot mocht vliegen. Dus ik moest altijd iemand naast me hebben zitten met een vliegbuffet. En dan ja. mocht ik toch zelf vliegen. Alleen nu met die slot, daarom ja, nu is, de, nu is het gewoon afgelopen. Dus mm. ik vrees dat het einde uh, vliegcarrière is. is in, ja althans mooi. in de zin van dat de uren, dat ik zelf uren kan maken. Dus ik kan nog steeds vliegen met instructeur naast me, kan ik nog steeds vliegen. Ik ga nu vrijdag ook weer vliegen. Maar goed, er zit een instructeur naast mij, alleen de uren tellen niet meer. Maar het plezier beleef ik nog steeds wel aan. Wat is nou als u terugkijkt op de afgelopen nou, bijna 65 jaar... uw gelukkigste fase geweest in uw leven? Nou, ik moet zeggen dat het leven mij eigenlijk altijd heeft toegelachen. Eh, ik, ik heb, ik heb eigenlijk, mijn carrière is, is eigenlijk een reeks van hoogtepunten en fijne dingen. Nou, als ik er toch iets uit moet lichten... dan is dat het jaar Amerika als postdoc. Eh, nadat je gepromoveerd bent... Uh, zijn er zo'n beurzen voor postdocs, heet dat dan, dus een gepromoveerd iemand. Nou, ik heb uh, zo'n beurs gekregen in Amerika, een universiteit, dus met hele gezin zijn we daar een jaar geweest. Uh, ik heb de verkiezing van regen destijds toen meegemaakt, in die tijd was dat. Uh, ja, dan had je dus niet al die vergaderingen. Dus ik, ik werkte overdag in een hele lekkere, relaxte uh, sfeer. Het was hard werken, goed produceren. S'avonds en weekends had ik gewoon vrije tijd. Met gezin was fantastisch. De kinderen gingen op school daar. Die hebben daar uh, ja, Engels Amerikaans geleerd uh, in no time. Uh, een van onze contracten was met NASA... En omdat ik arts ben en spierbiopten zo kon nemen... vloog ik elke zes weken op en neer naar Kennedy Space Center. Ik nam een spierbiopte bij proefpersonen voor, voor een NASA-project. Ik heb de shuttle een keer de lucht in zien gaan. Ja, Dus dat jaar Amerika is eigenlijk één groot hoogtepunt geweest in mijn carrière. Ook professioneel, want een aantal, aantal studies gedaan die uniek waren. Maar ook, ook qua ja, vrije tijd en, en ja, voor het gezin is dat, is dat echt een hoogtepunt geweest. Wat wilt u meegeven aan uw kinderen? U heeft er drie. En een heleboel kleinkinderen inmiddels? Een van, ja, nou meer dingen. In ieder geval, wees jezelf. Wees eerlijk en oprecht. Uh, doe dat, volg je hart. Doe dingen die je graag wilt. Uh, laat geen dingen achter die je zou willen. Ik zeg vaak, je hebt over het algemeen later alleen maar spijt van dingen die je niet gedaan hebt. Uh, gelukkig heb ik er heel weinig van, uh, van wat ik niet gedaan heb. Dus ik, ik heb ook eigenlijk nergens spijt van. Nee, ook niet iets waarvan ik denk, Ja, sorry. Nou, het enige waar ik spijt van heb in mijn carrière is dat ik in 1972 niet aan de Olympische Spelen heb meegedaan in Sapporo. Want ik was namelijk geselecteerd, ik had mee kunnen uh, gaan met, met Schenk en Verkerk en Bols toen. Maar ik dacht toen, ja, toen, toen schaatsing ik me voor de eerste keer bij de grote jongens in de kernploeg. Toen dacht ik van ja, dat kost me een jaar studie, dat wil ik niet doen. Bovendien dacht ik dat ik niks te zoeken had in Sapporo. En ik heb toen besloten om, die, om de uitnodiging af te slaan. Nou, dat is iets dat had ik nooit meer doen. Dus dat is het enige waar ik spijt van heb. En waarom heeft u nou, dat? Niet, niet zo ik, ik leid er niet, ik leid er niet onder, nee. maar. <laughs> maar is, als u nou toch als iets, ik iets over verzinnen. moest doen. Zou, ja, <laughs> ja. Als, ik, als ik over moest doen, zou ik alles hetzelfde doen. Alleen ik zou dan wel naar Sapporo gaan. Maar en waarom heeft u dat toen niet gedaan dan? Nou, omdat ik, omdat ik uh, dacht dat ik dat een jaar studie zou kosten. Ja, ik ja. zat toen in mijn, in mijn derde of vierde jaar van de geneeskunde. Ik dacht, ja, dan ben je zo lang van huis. Dat ja. kost me gewoon een jaar studie. Bovendien dacht ik toen uh, van mezelf dat ik geen kans had op medailles Dat is ook een foute gedachte geweest. Want schenkbond is weliswaar goud op, op drie van de vier afstanden. Maar er uh, was ook nog zilver en brons. En ik had wel degelijk kansen gehad. Alleen, ja, ik schatte mijn kansen toen te gering in. Ja. Dus dat is gewoon een foute beslissing geweest. Is er leven na de dood, denkt u? Nee, nee. Voor mij is de dood is, uh, is echt einde. Dan, dan houdt alles op. En daar bent u van dus overtuigd. Ik, heb, ik, heb, ik ben niet religieus. Ik heb, ook, uh, ik heb niet het gevoel dat, dat, uh, dat er iets naar de dood doorgaat. Nee. Ik, uh, ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Ik sprak uh, met uh, oudschaatser en arts Harm Kuipers. En ik hoop van harte dat u nog heel veel jaren krijgt... om, uh, om te genieten van het leven. En sterkt in elk geval ook met uh, alle behandelingen. Dank ja, u wel. Dank u wel. Ik hoop er nog heel lang te zijn. Ja, dat, uh, dat hoop ik ook. En dat hopen wij met u. Morgen eh, praat Ellis de Bruin in deze serie Gesprekken met eh, coach en psychologe Suzanne Piet. Ook zij werd geboren in 1947 en hoopt dus dit jaar 65 te worden. Morgen tussen 8 en half negen, uiteraard. En eh, meer informatie over onze gasten en ook het terugluisteren van alle uitzendingen kan op onze site 2dingen.nl. En nu neemt eh, BNN het zoals gebruikelijk weer van ons over: Willemijn Veenhoven. Um, ja, wat hebben jullie onderzocht? Wat gaan jullie brengen? Wat hebben wij onderzocht? Ja. Wij hebben onderzocht hoe uh, Londen en de rest van de wereld reageert op Meryl Streep als Thatcher. Ja. We, we staan namelijk uh, op dit moment bij de rode loper bij de première in Londen. Zometeen hoor je daar verslag van. Um, verder, mid Romney, nou ja, die gaat het waarschijnlijk wel worden, hè, de Republikeinse kandidaat. En toch willen heel veel Republikeinen hem niet. Ja, ik, ik hoorde vandaag weer dat er juist weer een andere uh, positiefs uh, scoorde nu. Santorum bedoel ja. je? Die? Ja. ja, maar ik geloof dat de kenners zeggen nou, maar die Romney oh. gaat het toch oh. Okay, wel worden, goed. Maar ja, de Republikeinen hebben toch eigenlijk een beetje een pesthekel aan hem. Hoe kan dat? En hoe kan het dat hij desondanks een goede kans maakt tegen Obama? Uh, nou ja, veel verhalen, dat allemaal rond kwart voor tien. En uh, nou, en nog veel meer. Oh, en Tim Akkerman, die gaat zometeen hier live zingen in de studio. Daar ben ik heel blij mee. Maar eerst het nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. In Groningen en Friesland neemt de wateroverlast steeds verder toe. Het is weer gaan regenen daar en vooral voor morgen wordt er veel neerslag verwacht. De gemalen draaien op volle toeren om het water af te voeren. Doordat de grond is verzadigd blijft het waterpeil in sloten en kanalen stijgen. Vanaf vanavond 10 uur geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. Verwacht wordt dat de wateroverlast in het noorden pas vanaf zaterdag afneemt.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 Voormalig Formule 1-coureur Jos Verstappen is door de politie van Roermond aangehouden. Hij zou met zijn auto zijn ingereden op zijn ex-vriendin. De vrouw raakte lichtgewond en moest in een ambulance worden behandeld. Verstappen is na het incident weggereden en meldde zich vanmorgen vrijwillig op het politiebureau. En de Duitse president Wolff heeft in een televisie-interview excuses aangeboden voor het telefoontje met de hoofdredacteur van de Bild Zeitung. De Duitse media spraken van een dreigtelefoontje, maar dat sprak Wolff nadrukkelijk tegen. Hij wilde dat de krant publicatie van een kritisch artikel over hem met een dag zou uitstellen. Dat was bedoeld om zijn gezin te ontzien, zei Wolff. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Goedemiddag 4 januari, 2 over half 9. Goedenavond. The Iron Lady gaat vanavond in première in Londen. Een Engelse film over Margaret Thatcher... met een Amerikaanse Meryl Streep in de hoofdrol. Wij staan aan de rode loper. En het gaat goed met Porsche. De verkoopcijfers die stijgen en het bedrijf groeit. Hoe kan dat in deze crisistijden? Onze automan Carlo Bransen die legt het uit. En het is het jaar van de Amerikaanse verkiezingen. President Obama die gaat het in november zeer waarschijnlijk opnemen... tegen de republikein Mitt Romney. Terwijl al de republikeinen, nou niet allemaal, maar een groot deel een pestekel aan hem heeft. Hoe zit dat en waarom maakt hij toch een goede kans? Dat hoor je rond kwart voor tien. En onze Joris Kreugel die ontmoet een bijzondere dj. En wie is dat, denken jullie dan? Nou, ik kende hem ook helemaal niet, maar ik was een avondje aan het stappen in Amsterdam... en toen kwam ik hem tegen. En wat nou zo bijzonder aan hem is... Hij kan helemaal niks meer bewegen. Behalve zijn hoofd. Want hij heeft namelijk een dubbele dwarslezie opgelopen. Maar hij was wel gewoon aanwezig in de club. om te luisteren naar de première van zijn plaat. En zometeen de première van Tim Akkermans plaat. Nou ja, première, dat is niet helemaal waar. Maar bij ons in Been Today. live voor het eerst gespeeld. Dat gaan we wel. Zometeen speel je hier je nieuwe single Non-Zero. en praat ik met je over je nieuwe album. Voor het eerst helemaal los van direct. Daar ja. mogen we het niet meer over hebben. maar wordt toch elke veel genoeg. Maar eerst even, Tim, hoe was jouw dag vandaag? Ja, rustig. Veel uh, goede wensen uitgedeeld. Dat, uh, nu nog? Ja. ja denk ik <laughs> nog. Ja. <laughs> En voor de rest, ja, een persdag. Er dus verschillende bladen aangesproken interviews gehad. Dus, uh, wat was het leukste blad vandaag? Um, Seven, dat was een jongere blad. maar leuke, goede vragen. En de FIFA, zat hier er ook nog tussen? Nee, nee, nee, dat is uh, wat minder geworden in die hoek. <laughs> Oké. Okay. O oh, ja, sinds je vader bent... En, uh, no, <laughs> ja, moet, dat is niet, interessant. niet meer interessant. Nou, wij moeten je zeker zo meteen live hier en, uh, spelen en praten. Tot zo. Uh, Luc, natuurlijk, met today's topics. Ja, beste een... wensen. Ja. Mag nog. Ja, Hoor ik tot, 6 november, geloof. <laughs> ja, tot 6 november. Ja, tot 6 januari. Ja, dan nou, doen we het morgen weer. Ja. Zometeen nieuws over Maxime Verhagen. Hij doet het niet, zelfs na lang aandringen van echt helemaal niemand, wordt hij toch geen partijleider van de CDA. En verder de verkiezingen in Amerika en de naderende nieuwe waternoodschap. Het water in onze watergangen staat heel hoog. Uh, uiteindelijk moet dit allemaal afgevoerd worden naar het Lauwersmeer. Daar kunnen we het op het niet kwijt. En hoe dat af gaat lopen, dat hoor je zo meteen na 9 uur. Goedemorgen, mensen, wacht, wensen. PSV-trainer Fred Rutte is begonnen aan zijn laatste periode uh, bij de club. Hij leidde vanochtend de eerste training na de kerst. Vlak voor het verstrijken van het jaar kondigt hij aan dat zijn contract bij PSV niet wordt verlengd. Dat wil hij niet. De reden is simpel. Zijn werk zit erop. Ik heb een contract voor drie jaar. En een, uh, daar heb ik een opdracht gekregen op het moment dat ik dat contract teken. Nou, en nu loopt dat ten einde. Ja, en dan, dan is het denk ik, uh, of voor mij, of voor de club, is het denk ik heel normaal uh, als daar een beslissing in wordt genomen. Nou, ik heb die beslissing genomen. Ik denk dat uh, drie jaar uh, PSV, uh, het is een mooi project. En uh, daarin hebben we een aantal zaken hebben we gerealiseerd. Nou, en, uh, en dat loopt ten einde. Maar in de resterende maanden wil Rutte met PSV nog een prijs pakken. En dat kan nog op drie fronten. De competitie, de beker en in de Europa League. Rutte is duidelijk over de doelstelling. Nou ja, het liefst wil ik ze alle drie pakken. Maar en, en we weten allemaal dat dat uh, heel moeilijk zal zijn. En, uh, en uiteindelijk is voor mij, maar niet alleen voor mij, voor PSV... Is het belangrijk dat, wij, uh, dat PSV volgend jaar weer in, uh, in de Champions League gaat spelen. Nou, en... Dat is de doelstelling. Aanstaande maandag vertrekt PSV op trainingskamp naar het Spaanse La Manga. De competitie hervat PSV op 22 januari met een uitwedstrijd bij FC Utrecht. Nou, de ene trainer gaat weg en de andere wil graag blijven. Feyenoordtrainer trainer Ronald Koeman gaat deze week... tijdens een trainingskamp, ook in Spanje... met de clubleiding praten over verlenging van zijn contract. Ja, want ik heb het uh, naar mijn zin. En, uh, en die ambitie heb ik uitgesproken. En, uh, een stukje rust en een, een waardering waar je zit... en bij wat voor mooie club je zit... En het hier wat we met elkaar hebben met de groep... waar nog heel veel rek in zit. Ja, sta ik daar zeer open voor. wielrenner Lars Boom tot slot doet dit jaar niet mee aan de Tour de France. Hij geeft de voorkeur aan de ronde van Polen. Boom denkt dat hij zich daar beter kan voorbereiden... op de Olympische Spelen dan in de Tour. In Polen kan hij voor zijn eigen kans gaan. In de Tour zal hij moeten knechten voor de klassementsrenners... zoals Gezink, Mollema en Kruiswijk. Zometeen meteen om 10 uur, Maurits Hendricks bij ons langs de lijn. Dankjewel, Robert. Radio 1 PNN Today. Op dit moment is in Londen de Europese première van de film The Iron Lady aan de gang. Je weet het met Meryl Streep in de rol van Thatcher. Luister even naar een fragmentje uit de trailer. We will stand on principle, or we will not stand at all. With all due respect, when one has been to war. With all due respect, sir. I have done battle every single day of my life. Ja, en die film gaat natuurlijk over de enige vrouwelijke premier... die Engeland ooit heeft gehad, Margaret Thatcher. En bij die première in Londen, net geweest... Uh, was onze man, onze man in Londen, Michiel Willems. Michiel, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, en niet alleen was je daar uh, aan de rode loper... maar je was ook bij de persbijeenkomst met Meryl Streep, herself. Ja, dat klopt, inderdaad. Ik was uh, gelukkig, ik mocht bij de pers staan... Uh, dus ik heb haar zelfs ook nog een hand kunnen geven. En uh, ja, natuurlijk was ze vanavond niet met haar Britse accent aanwezig. Ze klonk gewoon lekker Amerikaans, zoals we haar ook kennen. Maar uh, het is duidelijk, Engeland is trots op dus. Ze heeft echt een fantastische prestatie geleverd. ja En je vond het persoonlijk, was het ook wel even, even cool en stoer hè? dat je haar een handje mag geven. Natuurlijk, de... Sophie <laughs> Choice ging natuurlijk door mijn hoofd. Dus wat dat betreft stond er wel even een legende voor je. Ja, ja. Hoe wordt zij ontvangen in Engeland? Het is natuurlijk ook nog een Amerikaanse actrice. Hoe doet ze het? Over het algemeen heel positief. Er wordt gewoon gezegd: dit wordt de film die ooit over Margaret Thatcher wordt gemaakt. Maar um, die is vorig jaar namelijk ook naar de House of Commons geweest. heeft Ze een paar sessies bijgewoond. Ze heeft dus helemaal het gedrag van Britse politici bestudeerd. En natuurlijk Thatcher in het bijzonder. En uh, dat blijkt ook wel in de recensies en de kritieken, want die zijn laaiend. Natuurlijk heb je ook mensen die zeggen van nou, het verhaal zelf is te licht. Ze schilderen Margaret Thatcher veel te vriendelijk en veel te menselijk af. Het verhaal richt zich ook veel te veel op het privéleven. Dus op haar man Dennis en haar kinderen uh, Carol en Mark. En niet zozeer op de politieke kant van haar leven. Uh, maar over het algemeen uh, is Engeland en uh, Groot-Brittannië ontzettend trots op dit, uh, deze productie. Ja, en, en Thatcher is in één keer weer het gesprek van de dag. Dat kun je wel zeggen, al oh, een ik lang. Ik, uh, je zet de televisie aan, er zijn allerlei documentaires over haar lezen, over Meryl Streep, over parallellen tussen Meryl Streep en Margaret Thatcher. Oh, wat zijn, wat zijn die dan? Nou, die zijn er niet zo erg eigenlijk. En behalve dat er twee vrouwen zijn natuurlijk die uh, carrière hebben gemaakt in een respectieve industrieën. Ja. Maar over het algemeen uh, niet. Uh, Meryl Streep is behoorlijk links, nog linkser dan de Democratische Partij in de Verenigde Staten. Maar de is natuurlijk zwaar conservatief rechts. Uh, dus wat dat betreft het is ook een beetje zoals Meryl Streep vanavond herhaalde, tegen allerlei journalisten die hier zijn. Um, ik vond het fantastisch om um, uh, Margaret Thatcher te spelen... maar ik weet niet of ik op haar zou stemmen. Ja, ja. Wordt er, is er helemaal geen kritiek op het feit dat een Amerikaanse de rol van Thatcher speelt? Dat ook wel, um, maar over het algemeen wordt gezegd, nou het is dus een buitenstaander. Dus het is iemand die niet is opgegroeid met Thatcher. Het is die helemaal onbevangen, die rol is ingegaan. En als acteur of actrice moet je natuurlijk objectief, wie ook wilt, uh, of dat nou Hitler is of moeder Teresa, je moet je helemaal in die persoon in kunnen leven. En daarom zeggen sommigen, het is juist wel goed dat het geen Brit was. Ja, ja. ja even nog tot slot, Michiel. Jij stond daar net uh, aan de rode loper. Veel grote Engelse acteurs, maar die kennen wij hier allemaal niet. Maar uh, er was ook wat rumoer, hè? Ja, dat klopt. Uh, behalve natuurlijk van al die gillende en laaiende fans die al vanaf drie, vier uur vanmiddag stonden te wachten om ook maar een glim te kunnen opvangen van Meryl Streep. Stonden er ook wel wat uh, protestanten, wat anarchisten, uh, uh, ook wat Argentijnen met hun vlaggen... Uh, die natuurlijk refereren naar de Falklandoorlog van 1982. Uh, ja, het zijn toch mensen die zeggen van... goh, hoe kun je nou een film maken over Margaret Thatcher, een vrouw, hè, zoals zij zeggen... die ons land kapot heeft gemaakt, die de vakbonden heeft gebroken... die de uh, vele industrieën in het, uh, op het platteland helemaal kapot heeft gemaakt. Dus wat dat betreft uh, was er echt een beetje verdeeldheid... tussen. De gillende tieners ja. en de zeer politiek gemotiveerde activisten hier vandaag. En voor jou is het een dag in ieder geval nooit meer te vergeten, want jij hebt haar de hand geschud. Michiel Willems, onze man in Londen, dank. En um, Hij draait daar nu uiteraard in Engeland. En vanaf volgende week, donderdag, is die Iron Lady te zien in Nederland. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Nou, hij stapte als zanger uit Direct en eh, nou was toen natuurlijk een van de populairste bands van Nederland. Nou ja, nog steeds. Eh, om zijn eigen weg te gaan, Tim Akkerman, goedenavond. Ja, goedenavond. En toen was je hier een, dik een jaar geleden en toen zat je er toch wel even iets anders bij, vond ik. Toen oh, dat was, kan kloppen. Ja, toen was je toch een beetje nou ja, een beetje zoekende en het was allemaal niet zo duidelijk. En, ja. en dan van een heel album was er al helemaal geen sprake toen. Dan zit je nu toch wel iets... Uh... Ik Neer heb eindelijk iets te melden. Ja. Ik heb niet veel te melden toen. Nu heb ik echt eigenlijk iets te melden. ik hebt nu een album in de winkel en uh... daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja. eerst ga je hier live je nieuwe single spelen, namelijk Non Zero. Tim akman moments and all of us know Dat zijn uh, onze nieuwe BNN-feu. Het was geen bandje, inderdaad. Het is echt live. Ja, is live. Dank u. live gespeeld, live geklapt. Onze nieuwe BNN-feu. We hebben een opleiding bij BNN, BNN University. En daar zijn zij van. Dag, mensen, leuk dat jullie uh, kwamen klappen. Dank jullie wel. <laughs> dank jullie wel. Beste met, wensen. Uh, ja, oh, shut up. <laughs> Tim Akkerman, non-zero, live hier in de BNN-studio. Ja, prachtig. Super. Dank je wel. Uh, en dan hoor ik dat en denk ik, ik Tim, wat de vak. Pardon, de mo, deed je of bij direct, of doe je nu? Dit is bijna niet te rijmen. Nee, het is 180 graden de andere richting, of dat is waar. Ja. Wat ik misschien een jaar geleden nog niet helemaal. Uh... 100 procent kon vertellen, denk ik. was ook een soort zoektocht. Ja, want ja, toen was je nog een beetje onzeker over... ...ja, hoe gaat het allemaal en zo. Maar, maar de beantwoorde vraag is, bedoel... ...was je dan vroeger niet de echte Tim... ...en ben je dat nu wel geworden? Oh nee, of heb nee, je nee, gewoon nee. meerdere Ik handen? was toen een jonge Tim, denk ik... ...die van uh, ook heel veel muziek hield... ...en ook de muziek die, die ik nu uh, aan het maken ben... Dat, uh, ...dat heeft altijd wel als een rode draad... Uh, door me heen is dat door me heen gegaan hmm. alleen. Maar dat zou direct komen. Dat was natuurlijk was een harde rock eigenlijk. Ja, ja de, de Foo Fighters, uh, weet je, mijn ja. tijd was uh, ik was 13 denk ik dat ik in, in, met Pearl Jam in aanraking kwam en, uh, en, en alles wat uit Seattle kwam, was gewoon tof. Ja. En daar groei je mee op en dan ja, ga je geen klein liedje spelen, maar dan wil je rock op het podium. En dan ben je 19 jaar en speel je in een band die heel succesvol uh, wordt. En uh, ja, op een gegeven moment uh, wordt die interesse anders. En, uh, en ik heb ja. daar een keuze in gemaakt dat, ja, of ik ga proberen met een soort flow mee... Of, uh ik maak een keuze door echt opnieuw te beginnen en, uh, en, en mezelf te herontdekken misschien ook wel. Ja. En dat was, je zat hier, ik zei al dik een jaar geleden, toen was je wat onzekerder. En, uh, ik zei al van, uh, die, dat album zat er nog helemaal niet aan te komen. En ik ga het even kort samenvatten. Er was wat gedoe met je management. Die wilde eerst kijken wat één eerste single van jou zou gaan ja. doen. Had jij niet zoveel zin in? Jij dacht nee, ik wil eerst een album maken. En dan hoe, hoe dat klinkt. Toen ben je in zee gegaan met producer Atti Bouw, toch? Zeg ik het goed? Ja. En die snapte wel helemaal wat jij wilde. En die hebben we even gebeld. En die, die en die zei dit. Toen Tim bij mij uh, langskam in de studio... en ik had natuurlijk een bepaald beeld van Tim... vanwege zijn voorgeschiedenis met Direct. En ik had eigenlijk onbewust dan ook een soort idee van... nou ja, dat zou weer een bepaald soort muziek zijn. En toen hij uh, opnames liet horen die ze uh, hadden gemaakt... tijdens een theatertour... en in de oefenruimte wat opnames hadden gemaakt... toen was ik zo enorm verrast. Het was totaal iets anders dan ik had gedacht dat het zou zijn. Wat ik zeer aangenaam verrast was dat hij, uh, ja, dat hij eigenlijk zo'n grote stap durft te nemen... helemaal heel iets anders te gaan doen. Ja. Cool. Dat Goeie is... radio stem heeft hij altijd buiten, <laughs> trouwens. te trouwens. Dat is vast niet de eerste die dat uh, tegen je heeft gezegd. Is dit nou, um, ben je helemaal tevreden? Want dit, je hele album nou, klinkt natuurlijk niet allemaal zo... maar wel een beetje dezelfde sfeer is ja, het. Ja, je kan dit wel gaan verwachten in ieder geval. Het is niet dat je een soort jukebox uh, nee. idee krijgt. Nee, het is wel echt wel in deze lijn. Ben ja. je er helemaal tevreden mee? Is dit hoe het had moeten worden? Ja. In alle vormen. Uh, voor radio is het een beetje moeilijk te praten over een hoes. Maar ook de hoes die uh, zegt heel veel. En alles is met heel veel. Nou mij. ja, het is, uh, het is een beetje een retro-achtige look. Ik zit in een uh, in stoel in een rood pak. En uh, als je de hoes omdraait, zie je de rest van de band die uh, ja. eigenlijk uh, een beetje nederig het decor wegtilt uh, om een soort van <laughs> surrealistisch jij, en een realistisch beeld te creëren. Maar, terwijl jij daar heel cool in het midden zitten. Ja, uh. precies. Maar het is, um, in allesomvattend is het wel een soort goede blauwdruk waar ik uh, zeker mijn toekomst in zie. En, uh, en, en ook met, met mensen om me heen. Want dat moet ik altijd wel voorbij zeggen. Het is wel een soort driehoeksverhouding die. Uh, die uh, ik zit hier ook in mijn eentje nu. Maar Omdat je hebt echt een vaste band. Ja, ik heb ja. echt mensen om me heen weten te vinden die. Nou, je praatte net over management. Ik heb bijvoorbeeld nu een management die wel uh, in de lange termijn gelooft. En niet ja. in een single gelooft. van Nou, we laten wel kijken wat, uh, wat er uitkomt. En even terzijde, een pak staat je goed, Tim. Dankjewel. Dankjewel. Le Leuk, al die gescheurde rokleedjes. Ja, voor maar de radio ook. Maar <laughs> dit is toch beter? Um, we hebben ook even onze eigen muziekman gebeld. Erik Corton, die heeft ook nog wat moois tegen je te zeggen. Tim. Gozo, uh, ik weet al heel lang van jouw voorliefde voor mooie kleine liedjes, jouw grote liefde voor bijvoorbeeld een man als Nick Drake. Uh, en je hebt ook in de tijd met Direct, toen we elkaar nog veel zagen, wel eens geroepen, ik ga een keer zo'n plaat maken. En daar is hij. En uh, ik moet je eerlijk zeggen, als ik die plaat luister, dan, dan vind ik dat je een hele moedige stap hebt gedaan. Dat je een mooie, goede eersteling hebt gemaakt, dat er nog veel meer aan zit te komen mag kopen. Uh, maar bij deze gefeliciteerd met je eerste plaat, want je hebt gedaan wat je wilde. En dat is mooie kleine liedjes maken. Zo, oké, okay, dank u. Ik ga goed het jaar in ieder geval. <laughs> gek. Dat is toch niet de minste, Erik Karton? Nee, dat nee dat en hij uh... is ook heel eerlijk, heel objectief. en. Uh... Ja, denk ik denk dat is misschien mijn grootste sport voor nu. Dat mensen het echt gaan los gaan zien van wat ik het verleden heb gedaan. En, uh, ja. en nogmaals, weet je, er is geen ruzie waardoor het wordt af en toe was uh, geprendeerd uh, in, met, in de media. Met de andere met jongens de werk, de tot, ja en het, Zij doen dan waar goed uh, en zijn ze hun koers af, op, uh, afgegaan en het gaat heel goed en ik doe wat ik heel leuk vind. en Het is een lange termijn visie waar ik uh, heel erg in zit. En dit is een, een mooi begin en op de hoop, wat Erik ook zegt, uh, dat er meer mogen volgen. ja Maar het is natuurlijk ook uh, wel eng voor jou, want uh, hele andere muziek betekent ik denk ik ook een heel ander publiek en misschien een heel nieuw publiek. Ja, dat, ja, jawel. Dat, dat ik denk dat je spannend. Ja, maar aan de andere kant ben ik ook wel van mening. Zo zit ik zelf ieder voor in elkaar. Als muziek mij raakt, dan doe ik iets mee. Ga ik ga kijken wie die artiest is. En ik had dat bijvoorbeeld met een Nick Drake of met een Jos Widder. En Nick ik... Drake, jaren zeventig singer-songwriter. Ja, dat is in jaren zeventig inderdaad en Jos Widder is er van nu. En en uh, daar ben ik echt helemaal uh, van geadoreerd en. Ik denk dat muziek, dat ook dat is het doel van muziek ook. Je, uh, je raakt de mensen mee wel of niet. En als mensen mijn muziek niet mooi vinden, even goede vrienden. Ik ben maar denk je dat de, de oude Direct fans ook wel de nieuwe team kunnen ontdekken? Ja hoor. Nee, ik bedoel, iedereen ontwikkelt, iedereen te verder. Maar nogmaals, het is voor mij geen target of zo. Ik ben ook niet op zoek naar een soort publiek doelgroep, whatever hoe je het wilt noemen. Voor mij is het echt, iedereen is welkom. En als ze dit leuk vinden en mooi vinden en, en, en ze komen live kijken... want dat is voor mij een ander, uh, ander beeld die, die ik neerzet. Is wel, het leeft wat meer, zeg maar, in plaats van het ingetogen. En, en live knalt het wat meer. Ja, als ik daar mens, meze, mensen mee kan uh, overtuigen en, uh, en een mooie avond kan beleven... ja, dat is toch het mooiste wat je kan doen. Hoe zenuwachtig was je voor je eerste recensie? Een goede vraag. Um, enigszins niet, maar toch ga je hem lezen. Ja, want je, je, en, en, en, en nou je, ja, je. heel vaak heb je zoiets van. Nee, ik wil het hoef niet te weten wat mijn andere mensen van de muziek. Nou, heel positief. Het is eigenlijk wel heel uh, neutraal, wat er continu uh, wordt beschreven. De, en. en ook daarin zit je, zie je wel een soort van uh, persoonlijke smaak die eruit voortvloeit. Maar bedoel je neutraal? Of wat? Nou, dat het, het, is niet helemaal, het wordt wel bejubeld, maar niet onwijs bejubeld. En het wordt ook niet helemaal de grond ingeboord. Het ja. zit er precies tussenin. En wat ik gaaf aan vind is dat, dat voor de lezer die dat leest, in ieder geval in, in mijn oogpunt, dat het prikkelt om zelf te oordelen wat men ervan vindt. En ik denk dat dat ook wel een, een doel is wat ik hiermee heb bereikt. Van luister naar en hou ervan of niet. Punt. Wat is je lievelingsliedje op het album? Uh, Winters Over. Ja. Waarom? Nou, dan kom ik toch weer op, op Nick Drake uit. Um, toch wel, omdat dat, zijn manier van schrijven en zijn manier van. Uh, ik van, ken uh, Nick Drake helemaal niet. Nee, ja, het is. Het is niet wel heel story, bekend. Nee, ja, ja het is, 76. Maar dat nee, heb dan, ik dan maar zou ik het adviseren om het te, om, om, om te luisteren. Maar het is, het, is, um, um, ja, het is een bepaald sfeertje wat hij heel erg mooi heeft neergezet. En, en wat mij nooit los heeft gelaten. En, uh, zonder te willen kopiëren, want dat is ook gevaarlijk... om iemand na te willen doen. Maar is het uiteindelijk wel gelukt om diezelfde liefde over te brengen? En dat vind ik met, de, met dat nummer, New Winters Over, heel goed. Uh, het is eigenlijk een beetje een ode richting hem. Dus dat wordt de volgende single? Of niet? Nee, nee. Niet eens. Nee. Ja. Het uh, zit er nog een beetje in twijfel. Dus, uh, het wordt in ieder geval geen, uh... Maar wel te horen als je live gaat spelen. Want dat, daar ga je heel veel doen de komende tijd. Ja. Dat, uh, de focus ligt op heel veel live spelen. En moeder en kind, gewoon hup mee, podium op. Want dat past Nog wel niet. bij de sfeer. Ja, ja, het zou kunnen. Ik denk, mijn dochter zou heel graag willen. Die is vier jaar. Die wil ook je mee. Oh, je hebt al twee, geloof ik. hè? Ja, nee, ja ik ben productief ja, twee jaar niet stilgezeten. Maar. <laughs> <laughs> nee, het is. Uh, het, nee, het, die zijn hartstikke welkom. Maar ik, mijn focus ligt toch echt wel op met de band. Uh, lekker om tour in plaats van een gezinnetje hoor. Oh. Ja, nee, dat is wel mevrouw Ja, nee, die blijft het. graag thuis namelijk. Dus ah, dat is helemaal goed. Goed geregeld. Tim Akkerman, succes. Daar, Dank oh, je wacht, ik moet nog zeggen. Ja, nee, dat zou ik bijna vergeten. Wij geven drie albums weg. O, ja, ja, ja en dan moet je even naar onze BNN today, BNN today com Nee, sorry, Facebook.com slash BienenToday. Facebook.com slash BienenToday. Moet je ons even liken en even dan vertellen, natuurlijk, waarom je per se dat nieuwe album van Tim wil hebben. Gaan we meteen door naar Joris Kreugel. Ik ben een avondje aan het stappen in Amsterdam en uh, ik ben pas net begonnen... en ik kwam een club binnen hier. Maar ik stond het even naast de DJ en toen kwam ik uh, Colin tegen. En die heeft een dubbele dwarslesie, hij kan zich helemaal niet meer bewegen. En toen vroeg ik, Goh, is het nog wel leuk zo'n avondje stappen hier? Toen zegt hij, ja, het is hartstikke leuk. Want uh, vandaag uh, is de première van mijn plaat, die wordt hier gedraaid en ik kon kijken. Ik speel geen muziek, maar ik monteer wel en dan heb je twee handen bij nodig. Dus ik vroeg aan hem, hoe heb je dat voor elkaar gekregen allemaal... Nou, ik heb een computer met een cameraatje boven het scherm. En dan heb ik uh, speciale stickertjes. Die plak ik dan op mijn neus. En het cameraatje boven mijn computerscherm die leest dat stickertje door middel van infrarood. Dus dat weer kaast dan weer terug op mijn scherm. En het pijltje, zeg maar, die je beweegt met je hand. Zeg maar, als ik met mijn hoofd dan beweeg, dan zie je dat pijltje ook bewegen. En als ik iets wil aanklikken, dan moet ik een seconde stilstaan. Dan klikt hij automatisch. Ben je heel bedreven in, net zoals ik aan het typen ben? Ja, waarschijnlijk nog sneller ook. Wat voor ongeluk heb je gehad? Ik, uh, in 2004 nam ik een uh, taxi naar uh, mijn moeder toe. En die chauffeur is op een stilstaand busje gereden. En uh, ja, mijn gordel hield me niet vast. Ik zat uh, een passagier, uh, aan de passagierskant... En aan die kant is hij ook uh, uh, tegen een busje aangereden. Ze dus klapte met mijn hoofd op het dashboard. En uh, ja, toen voelde ik eigenlijk dat er iets niet goed zat. Mijn hele lichaam tintelde. En, uh, en toen in de ambulance was ik nog wakker. En toen uh, ging de ambulancebroeder me uh, zeg maar met een naald prikken. Van voel je dit, voel je dat? Nou, dat voelde ik dus niet. En uh, toen zeiden hij ja... Uh, ik denk complete dwarslezen, zei hij. De hele wereld stort in. Uh, je weet eigenlijk niet meer wat je kan. Uh, je, van alles gaat door je heen. Uh, hoe ga je eten? Kleine dingetjes. Uh, krabben. Hoe ga je krabben op je hoofd? Kom je terecht in een uh, revalidatiecentrum? En daar leer je eigenlijk een beetje met je situatie omgaan. Qua wat je allemaal nog kan en zo. En dan valt het allemaal reus mee. Want uh, ik woon zelfstandig. Ik kan al mijn apparaten, deuren en zo, kan ik allemaal zelf bedienen. Dus ja, in principe uh, moet ik alleen geholpen worden met uh, aankleden, uh, met douchen en zo. voor de rest eigenlijk. Goed, je was natuurlijk een DJ, je kon overal naartoe. Uh, je plaatjes draaien en dan vervolgens komt dat ongeluk. En dan in één keer kan dat allemaal meer. Ja, dat was een grote klap geweest. Met steun van familie en vrienden uh, heb, ik me, heb ik toch een weg erin gevonden. Ik ben wel blij dat ik er nog ben en dat ik uh, uit mezelf kan ademen. Want geloof me, het had nog veel erger gekund. Het is af en toe wel moeilijk als je die dj's ziet natuurlijk. Maar ik blijf het gewoon leuk vinden om uh, ja, sowieso gewoon erbij te zijn. Uh, hoe de dj's hun platen draaien. Uh, ja, en de mensen natuurlijk uh, uit hun dakje uh, te zien gaan. En vooral ook als je daar zelf een nummer hebt gemaakt. Wat de dj's gaan draaien. Kan je een nieuwe Tiesto worden? Hopelijk kom ik dicht in de buurt bij waar hij nu is. Maar zo niet vind ik het ook goed hoor. Ik vind het sowieso gewoon leuk om muziek te maken. Dus. Daar kan ik mijn energie in blijven. Joost Kruijgel, morgen is die er weer. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Iedere dag beantwoorden wij een vraag van een Twitteraar. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Het Sherlishes vraagt, krijg ik ook vitamine D binnen als ik onder de zonnebank lig? Hashtag durft te vragen. Hallo, met Karin Woppelkamp van de Praktijk van Huidtherapie. Je krijgt vitamine D binnen als je onder de zonnebank ligt. Uh, vitamine D wordt uh, aangemaakt onder invloed van uh, UV-licht, met name UVB. En dat krijg je ook onder de zonnebank. Soms hangt er ook best wel heel UV, veel UV-licht in de lucht uh, als er geen zon aanwezig is. Als bijvoorbeeld een bewolkte dag is en je ziet de zon niet, dan kan er toch best wel veel UV aanwezig zijn. Dat was meer, de hashtag, de durf te vragen, moet ik zeggen. Na negen, natuurlijk nog veel meer BNN Today. Met Mitt Romney, die gaat het toch waarschijnlijk wel worden, de Republikeinse kandidaat. En toch hebben ze een hekel aan hem, hoe dat zit hoor je zo. Eerst het nieuws met Jobboot. Boot. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl.